Het aantal coronapatiënten op de intensive care is opnieuw afgenomen. Er liggen op dit moment 804 coronapatiënten op de IC. 57 minder dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Het RIVM meldt een toename van 145 coronadoden ten opzichte van gisteren en een stijging van 76 ziekenhuisopnames. Een groep van 52 Irakees heeft een schadeclaim ingediend bij het ministerie van Defensie. Het zijn gewonden van een Nederlandse luchtaanval op Hawija in 2015 en nabestaanden van de zeker 70 burgerdoden. Een advocaat vindt dat Nederland meer had moeten doen om de doden te voorkomen bij de aanval op een bommenfabriek van IS. De AIVD ziet wereldwijd een opleving van rechtsextremisme. In het jaarverslag van de inlichtingendienst over 2019 staat dat rechtsextremisten elkaar vinden op websites en vandaar uitgenodigd worden voor besloten groepen. Dat kan leiden tot radicalisering en geweld. De AIVD noemt daarbij erkenbrand. Die Nederlandse beweging streeft volgens de dienst met democratische middelen ondemocratische doelstellingen na. Linksextremisten richten zich volgens de IVD meer op demonstraties en burgerlijke ongehoorzaamheid. Dns de laat deze week treinen rijden die op de anderhalve meterregel zijn aangepast. Zo hangen er bij de zitplaatsen plastic schermen, is de trein volgeplakt met stickers en hangen er verbodsbordjes over bepaalde stoelen. Pas de treinen rijden tussen Zwolle en Groningen, aan de hand van de reacties van reizigers wordt besloten of meer treinen worden aangepast.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 That's to me Dit is een boom boom girl. Ik wil een yo quiero como ella menea. pum pum Es una vecina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. pum pum pum pum Yes, she jackal in Ivy. Heaven with me, but me never left for at all. You say that I'm a tally. You said that I miscalled me at the ram dance man, I. Ram it in a dance, I lay in a new You never know, say that I miscalled me at the boom shot, I tap and never lay down flat and look no so. when I go back. You said that me yanky, I go reaching out. Oh. Hold me like we're gonna die young It's almost over Kiss me now Before we say goodbye Cause two hearts are better than one Two hearts are better than one En jij, en jij beleeft het! Kom het! Dit is het ritme van Zandvoort. It feels bad.